De onderhandelingen over een nieuwe cao in de kleinmetaal zijn vastgelopen. Er vallen 325.000 werknemers onder die cao Metaal en Techniek. Vakbond FVV Metaal ziet geen heil meer in de onderhandelingen. Werkgevers willen volgens de bond niet dat werknemers langer doorwerken en bovendien willen ze het salaris gedurende 17 maanden niet verhogen. FVV Metaal denkt dat het tekort aan mankracht in de metalen technieksector nooit wordt opgelost als de arbeidsvoorwaarden niet aantrekkelijker worden gemaakt.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 De halve finale van de Hockey World League. Het is een nieuw fenomeen in de hockeywereld... waaraan ook landen kunnen meedoen... die normaal gesproken de belangrijke toernooien niet halen. Die echt kleine hockeylanden die zijn ondertussen al afgevallen... maar toch komt het nationale damesteam van Chili bijvoorbeeld... ook naar Rotterdam en dat is nog niet zo vaak gebeurd. Overigens zijn in deze derde ronde kwalificatietickets voor het WK volgend jaar in Den Haag te winnen. Het gaat dus wel echt ergens om. Te gast vannacht de directeur van de KNHB, de Koninklijke Nederlandse Hockeybond. Een man die dat al bijna twintig jaar is. En onder zijn bewind is het aantal hockeyers in Nederland gegroeid van 125.000 tot zo'n 230.000. Een man ook die wordt geprezen om zijn energie, zijn gedrevenheid, zijn visie en zijn creativiteit. Johan Wakki, hartelijk welkom. Dankjewel. Casa Luna. Um, ja, we beginnen maar even met die actuele aanleidingen overmorgen de World Hockey League. Het is voor het eerst. Ja. En uh, er zijn twee rondes geweest. Dit is de derde ronde. Er komt straks nog een vierde ronde. Maar gek genoeg is eigenlijk die derde ronde het belangrijkst. En die vindt voor de helft in Rotterdam plaats en voor de andere helft in Maleisië. Bij in de mannen in en in Engeland voor de vrouwen. Ja. Dus wij hebben zowel de mannen als de vrouwen. Ja. En die andere landen hebben of de vrouwen of de mannen. Ja. Um, ja, hoe is dat toernooi ontstaan? Is... Nou, kijk, je hebt in, uh, in het hockey in het internationaal vaste toernooi... zoals een, een Champions Trophy, waar de beste acht landen van de wereld komen spelen bij de mannen en de vrouwen. Maar men heeft eigenlijk gezegd bij de internationale federatie, het wordt tijd dat we alle landen vanaf ronde één de kans geven om ooit in de top te komen. Dus uh, de 130 landen die aangesloten zijn, die kunnen zich inschrijven en dan beginnen ze dicht bij huis hun eerste ronde te spelen en, dan de tweede, en dan komen de top acht landen pas in de derde ronde aan de orde... zoals Nederland die ook meespeelt. En het aardige is wat je net zei, er komen nu landen in die derde ronde... die je anders nooit zou tegenkomen. En die zijn eigenlijk dus opeens verrassend doorgebroken. En die maken dus zelfs kans op een WK-ticket... die ze normaal gesproken, normaal gesproken niet kunnen halen. Nee, bijvoorbeeld Ierland staat erbij nu. Ja, Ierland komt er wat meer voor, maar neem wat je zei, Chili. en ja. dat is een klein hockeyland in Zuid-Amerika... Maar die gaan dus nu veel meer ervaring opdoen. Dus dat is voor het hockey in Zuid-Amerika weer uit, uit, uitstekend. Want Argentinië speelt dan in Engeland straks. Ja. Dus voor Zuid-Amerika is het voor het hockey uitstekend... dat er zo'n land bij gaat komen. En, en uh, het gaat nu tien dagen uh, gebeuren, hè? Elf dagen. Elf dagen zelfs, ja. in, in Rotterdam. Ja. Waarom Nederland? Want we hebben volgend jaar ook al het WK. Ja, uh, een kort verhaal, uh, Wat het lang verhaal is... we hebben de, uh, het bid ooit voor het WK binnengehaald in 2010... Ja. En toen hebben we ook tegen de internationale federatie... willen we al meer events naar Nederland halen. Dat vinden ze zelf altijd prettig. Dat zijn ook vrij dure events. Dus wij kunnen het ook wel regelen met onze sponsors. En dan pak ik liever ook nog het jaar daarvoor het kwalificatie. Wij zijn weliswaar gekwalificeerd. Maar dan zie je ja. alvast de al landen spelen... Die het jaar erop wellicht in, in Den Haag spelen. Dus het is ook aantrekkelijk om vast te verdiepen hoe Astra Australië gaat spelen. Of Nieuw-Zeeland, die mag je ongeveer wel verwachten daar. Ja. Dus het ons is een mooie brug van Rotterdam naar Den Haag. Die metropool daar. Die zegt, nou, dan kunnen we beide steden ook tegemoetkomen. En onszelf lekker uh, vast voorbereiden op het WK. Want heel veel vrijwilligers van ons doen daar gelijk aan mee. Oh, die gaan gelijk oefenen. Ja. Oh, dat is een lang trooi, 11 dagen, in het WK 14, dus je bent ook even 11 dagen onderweg. Ja, en als je het wilt, dan krijg je het dus ook. Zijn ze nou, blij mee. Dat, dat, dat, dat is niet waarvoor Toen wij in 1998 het WK ooit organiseerden, kregen we het omdat Pakistan zei gefeliciteerd, je bestaat 100 jaar, we zien er vanaf. <laughs> maar we hebben nu met eh, name eh, Engeland tegen ons gehad in een bid, omdat die na de Olympische Spelen zei de overheid, we gaan een nieuw stadion voor jullie neerzetten na de Olympische Spelen op een andere plek dan moet je wel een groot event binnenhalen. Dus wij moesten hard strijden om Engeland voor ons af te krijgen. Ja, maar die hebben dus de dames... Uh... Ja, maar dat is voor het WK, sorry. Oh, oh, sorry. Dit toernooi is dan het voortoernooi. De, de, de Engelsen hebben dit toernooi nu gekregen... omdat de Duitsers... Hebben teruggegeven. Die vonden dit een te duur. Een te duur? Te duur? Maar ja. Hoe kan het nou dat Duitsland het te duur vindt en Nederland niet? Nou, omdat Duitsland niet zoveel sponsors heeft. En het is nu een duur toernooi omdat je veel televisie uh, in moet zetten. Veel camera's. En uh, nou, het is een toernooi waar we ook een soort fee voor betalen. Dus het is, een, uh, het is geen grapje meer. Ja. En, en uh, als we nou even kijken naar de sportieve kant. Gaat Nederland, heeft Nederland goede kans om te winnen daar? Nou ja, kijk, in deze ronde bij de vrouwen denk ik dat die kans vrij groot is. Eh, dat ze als Olympisch kampioen dat gaan doen. Bij de mannen zit Australië in de groep. Eh, tenminste, de ja. halve finale finale. Dus die acht ik ook zeer sterk. En die zijn al een tijdje aan het trainen. En de NL is net bij elkaar, want de competitie is ook net klaar. Dus het is niet het toernooi waar Paul van Asse al zijn mensen op zet. De, de bondscoach. De hij gaat nieuwe mensen ook inzetten. Dus hij gaat ook kijken wie er kandidaat kan zijn voor volgend jaar. Ja, want hij kan een beetje experimenteren. Omdat, zoals je al zei, Nederland geplaatst is precies, voor het WK. precies. Ja, maar wordt, wordt dus een mooi toernooi lekker oefenen? En, ja, het eh, wordt wel een mooi toernooi. Ik denk dat uh, als het raadtoernooi begint, iedereen denkt... Oh, dan moet ik toch eens even gaan kijken. België gaat meespelen. Aan beide kanten, vrouwen en mannen. en Dat ja. is natuurlijk ook uh, interessant. Gaat België al meteen zich kwalificeren hier? is wel een land in opkomst, hè? Absoluut. Uh, hele goede spelers. Mark Lammers, uh, de bondscoach uh, van ons. Die, de uh, gaat. bondscoach van Nederland. Ja, en uh, samen met Joendelme, de oud-top-international... Uh, die dat, uh, daar helpen begeleiden. Dus nee, ik schat in dat het in die pool van België wel heel spannend gaat worden. Ja, want België zit in een pool met Frankrijk, Spanje en Australië. Australië bij de mannen. Goed, dan ja, dat is die World uh, of de Hockey World League. Dus ik moet nog een beetje... de Hockey World ja, League. Ja, dat, je dat je mogen je wij dan zeggen. niet te wel zeggen. Dat ja, mag jij dan een keertje zeggen. <laughs> um, goed, uh, Johan Wakkie, te gast in Casaluna. Tot twee uur, dat vinden we hartstikke leuk. Dus u als luisteraar kunt straks met hem in gesprek. Ik zal nog wel zeggen waar dat ongeveer over zou kunnen gaan, in ieder geval. Ehm... Um, ik vertel u ook vast even dat wij een website hebben natuurlijk, die is te vinden via radio1.nl. Als u dan even doorklikt naar Casa Luna, kunt u morgen bijvoorbeeld dit gesprek terugluisteren. U kunt het podcast, u kunt zich daar aanmelden voor onze nieuwsbrief. En we hebben ook nog een Facebook-site van Casa Luna, ook leuk om naar te kijken. Johan, uh, ja, sinds 1994. Ja. Directeur van ja. de Hockeybond. En uh, dat, dat is lang. Bij, dat is een, echt een hele lange periode. En in die periode is ook veel gebeurd, want ik zei het net al, het aantal hockeyleden. Hockeyers, dus actieve hockeyers in Nederland, is enorm toegenomen met meer dan 100.000. Van 125.000 naar iets meer dan 230.000 volgens ja. mij. Zijn zijn bijna 240 op dit moment. Kijk, het gaat heel goed, blijf maar doorgaan. En er zijn ook heel enorme wachtlijsten, las ik ja. Al. Ja. Um, Heb je dat heel bewust, uh, was dat ook een streven toen je begon? Ik wil veel meer hockeyers in Nederland. Nou, toen ik, uh, ik ben in 1993 uh, gevraagd. Toen kwam ik van NOC-NSF af. En toen zei men: zou je een tijdje bij ons willen kunnen helpen als we even een probleempje op directieniveau? Ik zei, dan nou blijf ik van vier maanden. Toen kregen we het WK toegewezen ook, in die periode dat ik daar was. Dat en, WK in 1998? Ja, ja, dat werd eind 1993 toegewezen. Ik was net binnen en dat werd toegewezen. En toen zei ze: god... iemand uh, brengt geluk. <laughs> ja, Nou, ja, los daarvan. Maar, en het was 100 jaar bestaan, 98, Dus het bestuur van toen zei, ja, als jij, we hebben je niet voor niks gevraagd... om mee te kijken hoe dat zou kunnen. Nou, uh, kort en goed hebben ze, nou, weet, laten we dan een plan maken. Als we nou toch het WK uh, mannen en vrouwen gaan doen... Zullen we dan gaan kijken hoe hockey hockeywereld dan richting die 98 gaan veranderen? Als jullie dat ook vinden. Toen zei het bestuur, nou misschien wel verstandig. Ik zei, nou, dan gaan we één ding doen, dan gaan we gewoon die verenigingen vragen. Want volgens mij zijn dat de belangrijkste partijen van de bond. Dus zullen we gewoon eens op bezoek gaan. En toen uh, heb ik gewoon mijn mensen uit mijn bureau meegenomen in de auto... naar Winschoten, en naar uh, Limburg en naar Zeeland. En aan die bestuur van die vereniging vragen. Wat zou je zelf dan willen als we dat WK gaan organiseren? Wat moet er veranderen? Dus wat moet er veranderen aan het hockey in Nederland? Ja, en, dat, het, en het WK was dan een mooie... Was een mooie ja, dus? je kan een WK organiseren als, als toernooi. Maar dit is ook de gelegenheid om het als toernooi naar buiten te brengen... en iets zelf te helpen veranderen. En heb ik nou goed begrepen dat je alle hockeyverenigingen in Nederland bezocht hebt? Uh, uiteindelijk met Arnold en Hartog. Mijn collega, heb, uh, dat verdeeld het eerste twee jaar. Hij de helft, ik de helft. Er steeds iemand van, uh, van ons mee in het district mee. Ja. En de andere uh, twee jaar hebben we het weer precies andersom gedaan. Dan heb ik de andere helft dus genomen. je bent overal en... geweest? Ja, we zijn overal geweest, ja. En wat heb je daar geleerd? Nou, de eerste uur zat ik daar met iemand van mijn bureau... die dan met mij meegereden had. En die had gezegd hoe dat ongeveer met die club zou zijn gegaan, normaal gesproken. Want dat wist hij dan van de gele kaart, de rode kaart, etc. Dan kregen we het eerste uur ontzettend op de sodomieter. Toen zei die vereniging, ja, die bond die luistert nooit. Die moet je voorstellen, dat was gewoon telefoon en fax. Meer was er niet. Ja. Neem een telefoon niet na vijf uur op. Uh, als je, je fax stuurt, kreeg je geen antwoord. U doet dit niet goed. U doet, ja, toen zeiden die mensen nou een uur van... Uh, en u zit er nog steeds. Ik zei, ja, nou ben ik geïnteresseerd. Nu heeft u over ons kunnen klagen. Maar nou zou ik echt willen weten, wat zou u willen bereiken? En dat tweede uur was ze, nou dan gaan we eigenlijk onze plannen... die we in Winschoten zouden, we zouden meer jeugd willen hebben... of in Amsterdam meer senioren en zo, maakten wij een lijstje. En bleek het per vereniging wel anders te zijn. Omdat de omgeving ook anders was. Ja. Dus we gingen altijd weer vrolijk naar huis met nieuwe informatie. En dat hebben we op een gegeven moment in twee jaar op een rij gezet. Heel veel mensen van buiten ook mee laten kijken naar de hockeywereld. Van een hele elitaire wereld was. Maar ja, in Winschoten merkte je daar niet zoveel van. In Winschoten was het geen elitaire sport. Nou, Misschien wel voor de omgeving van Winschoten, maar die mensen in Winschoten... ik had wel een leuk voorbeeld in die tijd, iemand in Emmen... Een voorzitter van Emmen, die was een notaris en die zat naast de notaris van Bloemendaal, voorzitter. En die keek elkaar aan. Die zei: Nou, volgens mij zouden we niet bij elkaar op elkaars clubs gaan spelen. Zou je toch wel in een andere club gaan zitten als ik zo kijk? zei die voorzitter van Bloemendaal, die deed de voorzitter van Emmen. Ik zei: Nou, dit gebeurt dus ook aan onze tafel. Dat je verschillende soorten mensen aan deze tafel krijgt, die misschien in Emmen heel belangrijk zijn, maar in Bloemendaal weer helemaal niet belangrijk zouden zijn. Dus ik zet tegen mijn mensen pas op. Die wereld ziet er heel anders uit dat er één blik over hockey te, te, vel, te, te ja, brengen is. de variatie was veel groter. Veel groter. En, uh, en, de, en de soort mensen die ik tegenkwam waren ook heel anders. En ik zei, nou, volgens mij zien we nu al een tendens... Die we, dat elke vereniging een andere omgeving heeft. Ja. En toen hebben die verenigingen allemaal plannen in ons verlicht. We hebben meer schoolhockey en andere activiteiten die ze wilden doen. Ik zei, nou, prima, dan bereiden we dat voor tot 98... Dan zoek ik daar sponsors bij. Maar je kan toch niet voor iedere club dat gaan. Rekenen? Nee, wel voor de thema's. Hè? Dus je bedrijfshockey nam. of schoolhockey nam. of handicapthockey. Dat zijn allemaal thema's die mensen wilden uitwerken. Ik zei, dan ga ik daar bedrijven bij zoeken. die rond het WK. natuurlijk zichzelf belangrijk willen maken met ons. Maar die moeten wel lang blijven. Dus ze moeten aan de voorkant meedoen. Dan mogen ze aan het WK meedoen. Maar na het WK moeten ze ook blijven. Ja. Dus uh, Shell kwam als uh, nieuwe sponsor voor de jeugd. die hadden we niet. En die zei, nou dat is mooi. Dan gaan we meehelpen stimuleren. dat er meer aan de jeugdhockey gedaan wordt op scholen. Nou, Volvo kwam om te, de, de, zeg maar, de hockey van de veteranen op te pakken. En zorg kabelbank kwam erbij. voor de nationale teams. Dus iedereen zei, dat WK vinden we belangrijk. Maar dat plan vinden we ook wel interessant. We gaan helpen om dat plan uit te rollen. En uh, hoe kan een bedrijf helpen om meer jeugdsporters te halen? Nou ja, wij maakten zelf een plan hoe je dan met die vereniging... voor het schoolhockey, moet je dan niet meer op grasvelden spelen... maar op de vereniging waar kunstgas was. Dus we zijn dan moet je de kosten zorgen... dat die vereniging sticks, ballen, uh, materialen hebben... om dat aan te bieden, dat die leraar op school les krijgen van ons, dus docenten inhuren. Ze maakten hele programma's. En, die, uh, en dus dan was, ging die vereniging mee op de boer. Dus dat was een hele duidelijke strategie om uh, nou ja, die jeugdsporters te bereiken... dan in dit geval, of, ja. of senior te ja. bereiken. En op die manier hebben jullie ook heel veel leden erbij. Ja, gewonnen. en die plannen die hebben we tot 38 gemaakt, zeg maar. Ze zijn een beetje begonnen. En toen was iedereen natuurlijk in 1998 bij het WK... toch een beetje aan het kijken wat gebeurt hier. En toen was precies de tijd rijp om dan hockey bij die scholen te onder te brengen. Dus ja. na 98 is dat echt gaan, gaan gebeuren. En toen bleken opeens heel veel mensen het leuk te vinden, hockey. Ja, maar ja, eigenlijk wat we wel verwacht hadden... we hadden veel mensen ook van buiten gevraagd die met ons meekeken... en die ook een hele andere mening verkondigden. En het elitaire imago van ons heel erg scherp benadrukt... daar moet je dan iets aan doen. Ja. En we hebben toen met een marketingbureau VODW dat even uitgewerkt. En toen kwamen we eigenlijk achter dat we zeiden... nou, als we het WK nou het voetbalstadion laten zien... dat daar nou niet gevochten wordt, dat maar dat een, je in dat Galgen, je, Gewaard, Galgen heen, waard... Terug. en dat je daar gewoon vriendelijk ontvangen wordt... en uh, toen kwamen er mensen in het stadion kwamen elke dag terug. Die zeiden, ik heb nooit naar hockey gekeken, maar ik vind het eigenlijk wel leuk hier. Want, want het bleek allemaal veel vriendelijker te zijn dan een voetbalwedstrijd. Nou ja, goed, het, het, het, de kamer, het was aardig. De Indiërs en de Pakistanen kwamen ook spelen. En die maakten hun zin in hun eigen land, wel voor kernbommen. Dus er stond de politie te paard en ME. En uh, iedereen was doodzenuwachtig van de politie. Wat zou dus kunnen gebeuren? En toen kwamen die Indiërs en Pakistani uit Den Haag, Rotterdam, maar niet uit Pakistan en India. Die kwamen hand in hand het stadion in lopen om daar een wedstrijd te gaan kijken. Ja. En toen keken die agenten maar aan. Ze hebben gebeurd er nog meer van die, deze rare dingen. Ze zei, nou, je hebt het ongeveer wel gezien nu. Ik zou je toe afdoen, een paard naar huis brengen. En uh, gewoon zelf uh, gezellig komen kijken. Ja, en dat werden onze grootste vrienden. Die politieagenten kwamen dan elke avond weer naar ons toe. Wat is dat een gezellig eigenlijk zo? En dat was goed voor de PR dus. Ja. En, en uh, nou ja, ondertussen is het resultaat dus dat er ruim 100.000 leden bij zijn gekomen. En ja. heb je ook veel meer velden nodig. Ja. Ja, kijk, kunstgasvelden. Ja, we hadden, nou, je moet weten, waar voetbal nu zit, zaten wij al eerder... dat we van grasvelden naar kunstgasvelden gingen. En in die tijd was dat al behoorlijk aan de gang. Dus elk club had al heel wat grasvelden liggen. Dus we hadden genoeg potentie om op termijn die grasvelden... om te bouwen naar kunstgasvelden. En, en er was dus ruimte genoeg om te groeien? Ja, in die tijd wel. In die tijd konden we makkelijker dat te organiseren. Maar we hadden ook een voorspelling gedaan... dat we na het WK zo'n 75.000 leden zouden groeien naar 98 in tien jaar. Maar die hadden we na vier jaar al bereikt. En toen kwam de nijpende discussie van... op sommige plekken er is geen plek meer voor de jeugd op uh, zaterdag. Wel op zondag. Uh, dus je moet er iets aan gaan doen. En toen zijn we naar de gemeentes gegaan met de vereniging... om te kijken of wat is dan de prognose van die groei. En zeg hebben maar, één kunstgrasveld is 350 leden. Dus dan konden we ongeveer berekenen wanneer dan alweer een veld nodig was. Ja. En dat lukte vaak? Nou ja, die gemeenten zeiden van... Nou, na zoveel jaar groeien, en dat blijft groeien, er zit wel een verhaal achter. Het is geen theorie. Dus, en we maakten ook een prognose op postcode-niveau. dat je echt per postcode kon zien. hoeveel potentiële leden er uh, konden komen. Dat doen we trouwens nog steeds. En dan zei die gemeentes, ja, die wethouders, het klopt gewoon. Ik vind dat ik daar iets aan moet gaan doen. En dan kreeg je ruimte en ja. land. Ja, of er kwamen nieuwe clubs bij. En is het nou minder elitair geworden? Want het was uh, inderdaad uh, het druk een punt. En uh, Jan Willem en Pieter Willem en al die Willems. Uh... Ja, allemaal dubbele namen. Ja, precies, hè? al die dubbele namen. Daar werd altijd lacherig over gedaan. Is dat veranderd? Ja, of was dat, het nooit zo? Ik, nou ja, nee, het was absoluut zo. Ik bedoel, die dubbele namen-discussie was natuurlijk sowieso al uh, als een grap. kwam dat altijd terug. Maar er speelt nog iets anders mee. Het, het, het hockey werd ook heel erg uh, gebonden aan, ook dit tosspijs, aan, aan drank en, en vrolijkheid. En niet zo serieuze sport. Ja. Maar het is wat anders, dat elitaire. Ja, maar dat, zat, dat ben ik een beetje eens. Maar dus, dat elitaire zat er natuurlijk vooral in dat het om bepaalde steden en dorpen ging. En uiteindelijk zijn we toen, de 98, door die mensen die bij ons kwamen, veel mensen uit de voetbalwereld. die zeiden: Ik wil eigenlijk mijn dochter wel bij het hockey onderbrengen. En mijn ja. zoon misschien ook wel. En dat bracht dus een andere groep bij ons binnen. Dus een beetje een andere kader, meer middenkader mensen die dan, dan de hoog, alleen maar hoger opgeleide mensen die kwamen, zie je nu ook gewoon veel meer middenkader mensen ons toe komen. Meer, meer gewone, minder verdienende mensen. Ja, en mensen, en mensen gaan natuurlijk veel meer in hun wijk of omgeving kijken. Hé, hey, die ga je ook heen. God, ik heb nooit gehokkiet. Ga eens kijken. Ja. Dus de drempel is lager geworden? Denk ik wel, ja. En, en was dat ook een be de bedoeling? Dat was absoluut de bedoeling, ja. Want dat, dat zei die clubs in Windschoten. Zei ook van ja, als dat elitaire imago zo blijft, krijgen wij hier nooit nieuwe leden. En want dat straalt ook op ons af. Hm. Dus je moet ook zorgen dat in andere omgevingen het ook veel populairder gemaakt wordt. En dat schoolhockey heeft ons enorm geholpen. Hè? Dat scholen zeiden, wat leuk, goede teamsport. Kunnen we iets mee doen? Uh, en dus, het, ja, hoe het elitair of niet... Dus de mensen wisten dat helemaal niet meer. Kinderen van 8, 9 jaar weten helemaal niet wat elitair ja, is. Die snap, ja. snappen dat helemaal niet. Ja. Hoe belangrijk is het dat er zoveel leden bij zijn gekomen? Maar nou, belangrijk in die zin dat verenigingen zijn. Kijk, het, zijn, het is in die zin een, een kapitaaldure sport. De velden zijn duur. Uh, nou ja, je moet genoeg kader hebben. Uh, dus je, bent, je moet wel een bepaalde omvang hebben, verenigingen. Een vereniging van 100, 200 leden altijd zwaar. Mm -hmm. Dus in die zin zijn we het is goed als die verenigingen veel leden krijgen. Maar ook veel ouders erbij krijgen. Ja. Want we vinden het ook belangrijk dat er heel veel ouders bij die verenigingen betrokken zijn. Maar hoe lang belangrijk is het dat er meer kinderen zijn gaan hockey of zijn gaan sporten misschien? Nou, belangrijk. Want het, uiteindelijk is dat wel de kerngroep waar je mee te maken hebt. De kinderen die op 4, 5, 6 jaar geleden beginnen, blijven lang bij je club. Ja. En blijven waarschijnlijk hun hele leven bij de hockey. En hoe belangrijk is het voor die kinderen? Ja, goed, teamsport, belangrijk. Ja? Ja. Is sport belangrijk? Ja, sport vind ik sowieso belangrijk. Ik bedoel niet alleen bewegen, maar gewoon hebt, het, het leren winnen, leren verliezen. Gezelligheid, plezier maken, discipline krijgen. En uh, ik denk dat sport een van de belangrijkste onderdelen uh, zijn voor een opvoeding. Uh, dat moet je op school eigenlijk weer beter krijgen, Maar dan moet je door de vereniging moet dat weer opvangen op dit moment. Wat bedoel je dat Nou ja, scholen hebben natuurlijk enorm veel problemen gekregen om een goede, goed onderwijs te geven, omdat ze niet meer uh, genoeg vakleerkrachten hebben. Dus je ziet dat de sport op dit moment veel meer is gaan overnemen of is gaan aanvullen dat dat op school niet gedaan wordt. Er is net een onderzoek geweest dat kinderen van geloof ik, 8 tot 14 meer... geblesseerd zijn nu dan 30 jaar geleden. Omdat ze gewoon te weinig bewegen. Ja. Dus de gymlessen? Nou, in Sommige scholen hebben geen vakleerkracht. Dus dan wordt er wel gymles gegeven maar niet door iemand die nou daar helemaal voor opgeleid is. Ja. En dat doe je met wiskunde en uh, rekenen wel. Maar dat is bij, bij gymnastiek is het geen verplicht vak... dat er echt een verplichte vakleerkracht staat. En daarom is het zo belangrijk dat, dat kinderen gaan sporten? Nou, en... Zaal vind ik gewoon motoriek. Is, je moet gewoon leren bewegen. En die motoriek is enorm belangrijk. En dus dat moet je op school ook goed leren. En dat moet je bij de vereniging ook goed leren. Ja. En, en de, de uh, bindende kracht van sport. Ja. Daar heb ik jou wel eens over gehoord. Wat, wat is dat? Nou ja, kijk, euh, ik geloof dat als je met sport iets doet... van euh, welke vereniging je ook leert, welke sport... dat je uiteindelijk samen iets gaat bereiken. Dat kan in de wedstrijd zijn, dat kan in je team zijn. Maar het verbindt natuurlijk ook uiteindelijk... dat het winnen en verliezen ook een soort verbinding met elkaar meebrengt. En dat je samen leert om dat te doen... en dat in, binnen de regels en binnen de normen en waarden goed op te pakken. En ik denk dat dat ook een les is voor straks als je gaat werken. Dus de, wat je leert op een sportvereniging, ja. goed begeleid, neem je toch in je hele leven mee dat neem je ook mee naar huis. Dus die hele verbinding van school, sportvereniging en, en je eigen leven opbouwen, vind ik wel dat dat heel erg essentieel is. En het geeft die structuur ook een beetje aan. Kinderen die dus niet sporten, ik heb ook ooit wel met kinderen te maken gehad die geen geld hadden om te sporten. Hoorde je later van ouders als dat kind maar even ging sporten, dat er een andere kwaliteit binnenkwam. Ook een andere verbinding van dat kind in huis kwam. Wacht even. Je hebt het over het jeugdsportfonds. Daar ja, ben je acht jaar voorzitter van geweest. Ja. En uh, dat was een fonds dat kinderen in staat stelde om te sporten... als hun ouders te weinig geld hadden. Dus ja. dan, dan kreeg je geld ja. van dat fonds. Ja. Uh, daar hebben jullie 25.000. Ja, er bijna nu 25.000 dit jaar. Ja. Uh, kinderen mee aan het sporten kreeg. Er zijn veel meer kinderen die niet kunnen betalen... van wie de ouders het niet kunnen betalen. Maar ja. dat is natuurlijk wel fantastisch dat het gelukt is. Ja. Uh, en jij zegt, die kinderen veranderen? Ja. We, we hebben, het is aardig wat, wat uh, onderzocht is gewoon het begin... dat ouders, die de vraag ik, alleenstaande ouders, die dat zo'n kind uh, dus niet konden helpen... om het, het naar de sportclub te brengen, nog geld, hadden geen auto hadden... die zagen zo'n kind opbloeien zodra het structureel... twee of drie keer per week naar die sportvereniging ging. En wat veranderde er dan? Het kind werd vrolijker. Het ging ook gedisciplineerder naar school. Het ging ook beter eten, want het zag om zich heen... dat die kinderen ook een beetje anders, andere voedsel tot zich nam... dan de chips of de kolen. Dat kind s'morgens misschien tot zich nam. En die ouders zag een kind uh, vrolijk en, en, en terugkomen van, ach, en ik heb nieuwe vriendjes gekregen. Dus die ouders uh, die zeiden vaak van voor, die, voor dat kleine bedrag wat hier geïnvesteerd wordt, zie ik een heel ander kind terugkomen. En, het... en dat was echt structureel zo. Dat ja, was heel ja, vaak ja. Zo. En, en, en er zitten ook kinderen bij die in wijken wonen... waar het dan niet zo vrolijk vertoeven was. En die gingen de straat op en gingen zwerven. En daar kwam een ander gedoe uit. En dan kwam je een heel ander spiraal terecht. Dus dan de spiraal van nou, rots schoppen, een keer opgepakt worden. Dat was de andere kant van de medaille. Dus ja. die ouders kwamen beide dingen tegen. Dus je houdt ze een beetje van de straat ook? Nou ja, je houdt ze van de straat. En je ziet ook dat die kinderen zelf op school ook weer ander gedrag gingen vertonen. Ook meer gedisciplineerder werden. Wisten dat ze op tijd moesten komen. Dat ze ook hun huiswerk moesten doen. Dus er kwamen andere dingen bij kijken ook. Ja. En dat is nog steeds zo. Maar is dat dan uh, speciaal voor hockey zo? Of nee, nee, sorry, dat heeft niks met hockey te maken. Nee, nee dat is voor alle ja, sporten. Ja, ik zit me af te maken, want op voetbalvelden is nogal veel gedoe. Daar zou je zeggen, daar leren ze nou niet bepaald uh, nou, zich mee te maken. Het is natuurlijk een probleem als je 30.000 wedstrijden elke week hebt... en er is een aantal wedstrijden, is iets gedoe. Dat is wel logisch, dat daar wel meer kan plaatsvinden... dan als het een sport is met veel mindere teams. En de ja. hele samenleving zit op voetbal. Maar, ja, precies. Maar je hoort ik ik hoor dat om in mijn omgeving en ja. natuurlijk ook in het nieuws hè het, het voorbeeld van de almeerse grensrechter eh, die ja. daarbij is omgekomen maar ook ik je hoort gewoon volgens mij wel wekelijks op eh, voetbalvelden waar het uit de hand loopt en waar mm -hmm. ook kinderen... ongelooflijk gaan schelden of schoppen, mm -hmm. weet ik veel wat. Ja. Dat denk je, of je daar nou zoveel gunstigs van leert? Nee, maar weet je, wat ik, wat ik al zei... de samenleving zit echt in de voetbalwereld. Ja. Dat is de dus dat is toch breder in die zin is het toch... Er is geen enkele sport in Nederland die te vergelijken is met voetbal. Dus alle culturen, alle werelden komen bij voetbal bij elkaar. En dus krijg je ook de problemen mee uh, bij die sport die op straat ook plaatsvinden. Want dat ja. gedrag neem je ook mee. En daar kan je op die vereniging toch meer aandacht aan besteden... dan dat het op straat blijft hangen. En dat zie je ook bij de kruif en kraaien waar georganiseerde kinderen kinder, georganiseerd bij elkaar komen... zie je het gedrag ook veranderen. als ja. het goed begeleid wordt. De kruif en kraaien Veldjes in de, in, de, in de wijken. Oh ja. He, dus kinderen die dus niet lid van de sportvereniging zijn... Die zie je dus vaak op die veldjes toch gaan sporten en ja. begeleid worden. Dan zie je toch alweer ander gedrag ontstaan. Ja. Maar aan de ene kant zeg je, als, als kinderen gaan sporten, dan veranderen ze... Aan de andere kant nemen ze hun gedrag ook weer mee naar het voetbalveld. Ja, en dan is het aan de vereniging om daar wat aan te doen. Hè. Er zijn hele campagnes nu voor, veilig sportklimaat heet het, of sportiviteit en respect. Dan zorg je dat die vereniging ook mensen in huis hebben die daar aandacht aan besteden, die er ook eh, corrigerend in zijn. Ja. En die ook die ouders daarbij betrekt. Want het is niet alleen het kind, maar het zijn vaak ook zijn de, de ouders van die kinderen, die moeten natuurlijk ook normaal gedrag gaan vertonen. En ja. daar, daar zijn hele campagnes nu voor. Want dat langs de lijn uh, gedrag van de ouders is ook niet dat altijd. Dat zie je bij alle sporten gebeuren. En daar is moet dat ook... ook bij hockey? Ja hoor, we zijn twaalf jaar geleden begonnen met een campagne sportiviteit en respect. Omdat ze bij ja. ons nogal wat uh, konden roepen langs de kant van het veld. En dat ja, was iets anders dan drukkend punt. Ja, dat drukt ze van alles weer. Maar dat, eh, nee, maar dat, dat zijn we begonnen. Want wij merkten ook dat ook ja, de agressie... of, dat, of dat mensen die gewoon hun emotie kwijt willen... van het vele werken of van andere dingen... of van de thuissituatie... Ja. dan gaan ze op straat of zondag toch wat roepen. En het botvirus op hun kindje. Nou ja, zelf. of ze doen het op het veld zelf... en dan doen ze tegen de scheidsrechter. Of. Ja. Dus je moet daar wel elke keer alert op zijn. Hoewel je er wel soms begrip voor hebt dat er iets aan de hand is. Maar daar moet je nou. Zo ja. Dus ook bij ons komt dat gewoon voor. Maar, maar ondanks dat is het zo dat als kinderen gaan sporten... via bijvoorbeeld dat jeugdsportfonds, dat ze daar echt van opknappen. Ja. En waarom heb jij je daar acht jaar lang voor ingezet... van 2004 tot 2012 als voorzitter, als drijvende nou, kracht? Om uh, um, te eerste om gevraagd werd ervoor... omdat uh, Harry Posma, die directeur van het fonds was... op een gegeven moment zei, jij roept dat van allerlei dingen... zou je dat voor mij willen doen? Jij met die grote mond. Ja. En uh, nou, Ik zei, prima, wat moet ik voor je doen? Nou ja, zou je mij willen helpen in de provincie Utrecht, waar je dan zelf woont, om daar het fonds te helpen starten. Nou, ik zei, dat wil ik best doen. Dus ik ben toen aan Hans Spekman, die was wethouder in Utrecht gelopen. Zei, zou jij in de stad Utrecht mij willen helpen om daar zo'n fonds te starten? En die vond het wel interessant. En uh, eigenlijk ook omdat ik vanuit mijn achtergrond en mijn thuissituatie in Rotterdam waar ik vandaan kom... heel veel om me heen zag gebeuren. Ik, ik kom uit een keurige familie, maar om me heen zag ik in andere delen van de stad en ook in mijn wijk dingen gebeuren. Ik denk, nou, er moet veel meer steun zijn om deze mensen die het niet zo goed hebben toch aan het sport te maar helpen. Maar dat dacht jij, want jij komt uit Kralingen. Kralingen. vader was bankdirecteur, nee, ja. moeder uh, <lacht> sociaal. ja. Nee, maar wat, wat jij dacht zelf al? De... Nou, mijn ouders hebben daar ook echt in, in, in, in, in, in, in, mee in, meegenomen. Ik ging mijn moeder altijd uh, met de VVV warm eten brengen in de wijk. He. Dus we gingen ook wel een beetje al op stap. Mijn vader zat aan allerlei goede doelen. Dus we werden er thuis ook wel meegenomen. Dat, dat je ook goed doet voor anderen. Ja, ja, want jullie hadden het goed. Ja. Niks te klagen. Alles prima. En we hielden, jullie we heel al veel, al veel al al al vier landen. sporten betalen. Bij wijze van <laughs> wij spreken. Ja. Uh, maar ze zeiden wel van er zijn ook mensen die het minder goed hebben. Ja. En, dan, en, en, en die zagen ook bij ons thuiskomen ook normaal. Dus in feite werden Hoe we... Hoe kwamen die bij jullie thuis dan? dan? Nou, wij, wij vingen als mensen op die het niet zo goed hadden. En dan, en dan? Nou, die uh, de zorgde me ook eens een keer voor. Van, uh, nou, die het dan thuis niet zo goed hadden. En dan zijn er en dat zijn weer andere familieleden. of, of al mensen die in onze omgeving niet zo goed hadden. En dan werd je gewoon mee opgevoed dat je daar altijd voor zorgde. Ja. Dus dat is eigenlijk van de jongens al meegenomen in het verhaal. Ja, en toen Harry dat vroeg, kwam eigenlijk al die. omdat ik in mijn eigen wereld ook wel zag. de hockeywereld had, het heeft het goed. maar ik zag ook andere werelden van sport die het niet zo goed hadden. Ik zei: vind ik leuk, kan ben ik eindelijk eens kun wat te doen wat passend is bij mij. En heel veel mensen uit mijn hockeywereld hebben me daar 100% gesteund. Want ik ben een dag in de week ongeveer vrij gaan nemen om dit te doen. Echt? Want, ja, zeker de eerste twee jaar. veel tijd in zitten. Ja, ik heb ik gewoon tegen hockey, want zei, Vind je het goed dat ik dat ga doen? Zei heel veel mensen moet je doen. zeggen nog, we gaan je helpen. De sommigen van mij. Jan Albers, mijn voorzitter, is in Tilburg bestuurs dit geworden. Omdat die zegt, van, wat interessant, ik wil ook gewoon helpen. Ja. En kom je dan veel kinderen tegen zelf ook? Of, of is het nee, niet zoveel. Je komt wel ouders tegen van wie het kind al, in vijf, al wat verder is. En soms de kinderen die zelf al wat verder zijn. Dus die, ja, een keer zo'n congres of een themedag bij, maar die kinderen zelf zie je eigenlijk niet zo gauw. moet ook niet, want het zijn de leraren op school, zeg maar, Ja. Die weten dat dat kind dat wil. De leraar die meldt dat kind dan aan bij het jeugdsportfonds. Ja. En die kinderen of die ouders zeggen: God, we willen graag naar die voetbalclub of naar die uh, die sportschool, of die sportclub. En dan weet alleen de penningmeester van die club. Dat het kind komt, want het geld gaat heen en weer. Ja. Maar niemand eigenlijk op die club weet dat dit kind komt met het geld van het Jeusportfonds. En zo willen we het houden ook. Ja. Anders zit er gelijk dat een stempel. Op. St precies, dat krijg je niet. Ja. ja, mooi. Waarom ben je gestopt? Nou, acht jaar vond ik mooi. En uh, zeker functies ik veel tijd. Ik was met het WK bezig. En uh, toen ze eenmaal zo ver was, toen zei ik, weet, ik moet ook een goede opvolger vinden. En die kon ik ook vinden, die had ik al twee jaar daarvoor gevraagd. En uh, Kees Jansma zei... Weet je hetzelfde kapselen? hetzelfde kapselen, je ongeveer hetzelfde uit. <laughs> en Kees heeft zo'n achtergrond, die past er helemaal bij. En Kees die zei, van, dit vind ik mooi, hier kan ik ook heel veel energie in kwijt en ook heel veel helpen. Ja, mooi. Dus ja. het is van de hockeyhanden overgaan in voetbalhanden. <laughs> Goed, we gaan even wat muziek luisteren. Want uh, wij vragen onze gasten altijd muziek mee te nemen. Ik zeg nog maar even dat je tot twee uur blijft, dat is goed. Want we hebben nog heel veel niet besproken aan het eind van dit gesprek, denk ja. ik. Dus daar uh, gaan we dan straks naar na ene gewoon mee door. Uh, wat voor muziek gaan we nu beluisteren? En ik denk dat eerst Van Morrison is. Daar ben ik al eeuwen fan van. Veel van gezien. Um, en veel concerten van hem gezien. Um, alle soorten, ja, stijlen speelt hij eigenlijk wel een beetje. De laatste keer op North Sea Jazz gezien. En uh, ik heb een zoon en uh, die gaat altijd met me mee. Joris, die vindt dit ook het mooiste. zei, dus, uh, uh, dit is het eerste waar we gaan draaien. Dus, uh... En uh, ook dit specia speciaal dit nummer? Maken. Nee, dat doe ik voor mijn vrouw die nu slaapt. Die, die, die vond het, het is echt voor haar bedoeld. Die slaapt nu? Ja, of misschien is ze intussen wakker geworden, dat weet ik Mag niet hoor. Mag ik dan ook? <laughs> Hoe heet het? Heb ik told you lately. Oh, dat <laughs> to the one say have i told you lately that i love you have i told you there's no Troubles, that's what you do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 Radio 1, Casa Luna, Klaas Drupsteen. En Johan Wakkie, de directeur van de KNHB sinds uh, een jaar of 20 1994. Um... Johan blijft zitten tot twee uur, dat zeg ik nog maar een keertje. En uh, wij moeten nog veel bespreken, soms even over het WK dat er aankomt... waar jullie nu heel druk bezig zijn. Nog heel even over dat maatschappelijk belang van sport... en hoe je sportclubs ook kunt inzetten. Want dat, dat vind ik ook een mooi plan. Om, om, om sportverenigingen en de ruimtes die ze hebben als BSO bijvoorbeeld ja. te gebruiken... of te, uh, mensen uit sport laten helpen bij huiswerkbegeleiding. Ja. Uh, hoe zit dat precies? Nou, kijk... Um... Een beetje door die groei van die vereniging in 1998 gingen de vereniging al nieuw clubhuizen bouwen. En uh, is er vanaf van 2000, 2001, zei de Vereniging: God, als we nou toch een nieuw clubhuis bouwen, wat zouden we dan mee kunnen doen? En, en kwamen die... ze zelf mee? Nou, er waren wel verenigingen die je dan zeiden: Wat zou jij nou doen met een clubhuis? In die tijd zat ik met Marco Vliegendart, die was staatssecretaris van het ministerie van uh, VWS, nee, dat heet VVC. En die zei: God, Johan, ja, ik zoek eigenlijk locaties waar de buitenschoolse opvang die helemaal opkwam. Uh, kan onderbrengen. En nou, dat vertelde al net dat onderwijs of school was ook niet allemaal top: uh, Gymnastiek onderwijs. Ik zei, nou ja, weet je, ik, ik zie nu een paar clubs die gewoon de, de ruimtes gaan creëren. en die het misschien al hebben om dat daar te doen. En toen zijn we begonnen weer in Utrecht bij Kampong. Om die club, groot clubhuis. die had al iets bijgebouwd. En toen zei, nou nou laten we daar eens proberen. En wat was nou het doel van de oefening? Dat was eigenlijk geestelijk. Eerst kwamen we er jonge vrouw uit hockey bij mij die zwanger waren... en dan namen ze afscheid van mij officieel, want ze kreeg een kind... en ja. ze bleef werken, dus de om de tien jaar zou ik ze niet meer op het hockeyveld zien. Ik zei, kan ik dan niet iets doen met kinderopvang van jou? Nou, dat zou wel goed zijn, maar niet voor het weekend, maar voor door de week. Ik zei, oh, oké, okay. dus toen zijn we begonnen met gewoon die buitenschoolsopvang... door de week aan te bieden. Maar er kwamen heel veel ouders met kinderen die helemaal nooit voor hockey kwamen... die gewoon kwamen te spelen, want dat konden ze niet meer op straat. Ja. Dus heel veel ouders kwamen gewoon zeggen... oh, ben ik blij dat mijn kind die kan bewegen. En die gingen daar dus ook hockeyën? Ja, ook. Maar dat was helemaal niet de bedoeling. Want uh, je ging spelletjes doen, je ging huppelen, je ging balletjes gooien. En je kon ook een keer leren hockey of leren andere sporten doen. Maar het was vooral meer dat wat jij vroeger op straat deed. En ik ook. Dat kon je niet meer op straat doen. Dat deden ze dus eigenlijk bij die school, school, van de schoolse opvang op zo'n hockeyclub. En ja, dat deden ook bij voetbalclubs en ook bij korbalclubs. Want BSO's zijn natuurlijk overal, maar daar had je lekker veel ruimte. Ja, en de ouders waren doelbaar dat de kinderen gewoon gingen bewegen. Ik weet dat uh, een van de jongens om mij heen... Jaap Bloemberg, zijn dochter, die bewoog nooit. En die ging daarheen. En Jaap was helemaal blij dat het, dat kind daar gewoon lol had. En daar veilig kon sporten. En ja, dat En ja, ja, Leuk. Zo is het ontstaan. En daarvoor komt volgens dat de kinderen heel veel trainen... te weinig de huiswerk deden. Toen kwamen er ook huiswerkklassen bij... En is dat nou in brede kring? Uh... Nou, we hebben iets van 50 hockeyverenigingen. en denk 30 voetbalverenigingen waar die bij BSO plaatsvindt. Ook voetbal. En we hebben ook andere sporten erbij gehaald. Want ik ben toen gevraagd, heeft Margot zei toen. Van, wil je dat breder trekken? Toen hebben we er andere sporten bij gehaald. Met eigen accommodaties. En uh, zwembaden zijn er mee gaan doen. En uh, nu zie je natuurlijk wel weer even een beetje afkalven. Maar die BSO aan zich, dat gaat nog steeds goed. Je ziet het afkalven omdat uh, ouders hun kinderen sowieso van de BSO halen. Ja. Omdat ja. Ze... ja. Ja. Maar ik, de, de, de, de, de ouders zijn wel blij dat de kinderen op die manier in beweging komen. Ja. Het is wel grappig trouwens. Jij noemt nu twee politici waarmee je hebt overlegd. Spekman en uh, Vliegendhart, Allebei van de Partij van de Arbeid. Terwijl ik bij zo'n uh, hockeydirecteur <lacht> of meer VVD'ers overwacht. Nou, ik praat ook met uh, Erik van den Burg. Hoor. Dat, uh, of met Antoinette Laan. Maar, nou, ik moet er wel weer zeggen... Uh... En dat zijn VVD'ers. VVD'ers, ja, Je hebt bussen maken, Partij van de Arbeid. Ik heb, moet wel zeggen dat ik veel met Partij van de Arbeid te maken heb gehad. Ook vanuit die maatschappelijke taken. En met, en dus de ideeën die, en dit zijn de eerste ideeën, we gaan nu veel meer dingen nog met verenigingen doen. En dan spreekt dat ook vaak hun aan. Ja. Maar dat was echt over tien jaar geleden. En nu zie je dat bij veel meer wethouders in de sport... of ministerie, ministers of staatssecretarissen... dit veel meer is gaan ontstaan. Dat die hele maatschappelijke rol van sport en sport als middel... dat is de laatste tien jaar echt veel sterker geworden. Maar Mago Vliegenshart is de beste die we ooit gehad hebben... die heeft dat ook echt gezien en heeft dat gelijk opgepakt. Ja, mooi. Gaan we toch even over een VVD-burgemeester hebben, die van Den Haag. Heb je daar al flink mee overlegd over het WK dat eraan komt volgend jaar? Nou, vooral met, Aars, vooral met de wethouder, oh. Karsten Klein. De burgemeester die bemoeit zich vooral meer met het thema veiligheid. Dus die komen we zeker de komende tijd nog een keer tegen als het over dat onderwerp gaat. Maar het zijn vooral Karsten Klein als wethouder, sport die dat heel en erg Van erg. welke partij is die? CDA. Oh, kan ook nog. Ja, dat kan ook. Ja. <laughs> en, uh, maar dat, hoe gaat het daarmee? Want wat, wat, dat is ook niet een heel normaal uh, toernooi. Hè? Het is... Nee. Ja, wat, wat maakt dat toernooi bijzonder, behalve dat een WK natuurlijk altijd... Ja, dit dit is eigenlijk een beetje als je het WK 98 ziet als wat ik zeg coming out of hockey als een geroepen heb. Minder elitair zijn en meer naar buiten komen. Is dit WK vooral bedoeld om meer de maatschappelijke kant van sport te laten zien. Dus wij willen een paar dingen bereiken. We willen uh, laten zien dat sport in die periode uh, een verbinding is, uh, wat ik al net noemde. Maar we gaan ook daar muziek aan koppelen. De culturen van de landen die je spelen, gaan we ook uh, elke dag een land centraal stellen. Met de muziek en het eten uit dat land. Dus het kan Argentinië zijn, het kan Spanje zijn. Maar met welk doel dan? Nou, om te laten zien dat je, A, een land bent die uh, graag mensen ontvangt. en ook naar hun cultuur kijkt. Ja. En de mensen die in Nederland wonen, die van diezelfde cultuur zijn, Chinezen of uh, Indiërs, die daar wonen, die merken ook dat het niet een Nederlands toernooi is, maar een wereldtoernooi is. En we willen dat ook aan elkaar laten zien dat dit bestaat en de jeugd die daar komt ook laten zien dat die culturen bestaan. En hoop je dan die binding ook te houden met, met mensen uit andere culturen in ja, Nederland? Ja, en, ik, ook, en ook in Nederland zelf, hè? want er wonen natuurlijk heel veel mensen van die culturen in Nederland en die willen we ook die gelegenheid geven. Ja, we hebben de bedoeling. Dat, ja, oh sorry, dat, eh, Maar dat die ook gaan hier bijvoorbeeld? Nee, dat hoeft van mij nou maar niet. Het, het, het gaat dat, veel meer om dat... Dat liever niet. Nou, ja. <laughs> nee, dit gaat meer om dat die verbindingen van sport en muziek en het eten, dat zijn eigenlijk de drie verbindende factoren, ja. dat je die in combinatie kan doen. Ja, en het is ook gewoon hartstikke leuk, kan ja. ik me zo voorstellen. ja. Nee, maar het is, we zijn nu begonnen in laakkwartier in Den Haag... om de eerste kinderen die nog nooit gehockeyd hebben aan het hockey te krijgen. Die zoals hier, zo, een soort ijshockey met die sticker over, over dat veld heen gaan. Maar die lag ze allemaal oh rot. Mohammed, mijn vriend, die heeft in twee weken heeft leren hockeytraining geven. En die zegt, wakkie, ik dacht dat het eerst van Wassenaar was. Maar het is ook van laakkwartier. Ja, en dat zijn maar de heeft dat ook met dat WK te maken? Ja, dan, dat dan? doen we allemaal met het WK. We willen dat alle kinderen in Den Haag de kans krijgen... om gewoon een keer te leren hockeyen op een kruif of een kraaitsekveld of op een hockeyvereniging... of in de buurt, maakt ons niet uit. En die kinderen gaan we ook een gelegenheid geven... om op een ochtend, een keer van hun school, naar het toernooi te komen. En dan doen we ook nog wat kinderen uit Rotterdam en Delft. Die willen we het gelegenheid geven. Die gaan zich ook goed voorbereiden op zo'n wedstrijd. Dus ze zien bijvoorbeeld niet de Nels Elfter, maar in India-Japan. Ja. Dan hebben ze veel ja, over wel India geleerd. Daar niet eh? Welk kind wil daar niet naartoe? Welk kind ja, wil daar niet naartoe, India-Japan? Dus nou, dan bijvoorbeeld, en dan hebben we dat op school over India en Japan geleerd. En dan willen we dan ook na die wedstrijd een paar maatschappelijke thema's met hun doen. in uh, over overleg met de scholen. Dat ze iets leren over gezond voedsel. Of dat ze iets leren over afval of dat ze iets leren over wat media doen, of wat ze doen uh, uh, uh, met lezen. Ja. En dat zijn thema's die we door het hele toernooi heen brengen. Dus die thema's gaan ook alle andere hockeykinderen meemaken... maar ook kinderen die nooit gehockeyd hebben, die gaan het meemaken. Wist je dat dit er allemaal bij hoorde toen je uh, hockeydirecteur werd? Uh, nee. nee, dat gaat allemaal weg. En als je zelf een beetje rondkijkt in de maatschappij... komen die dingen ook naar je toe. komen ook heel veel mensen naar mij toe. Van, zou je dat een leuk idee vinden? En soms heb ik een idee en dan zeggen ze op mijn bureau... alsjeblieft kapper mee. <laughs> Want nou, dat gaat niet werken. Of het is weer, dat is voor over vijf jaar. Ik zeg, nou, prima, leg het maar even in de ijskast. Komt het vanzelf weer terug. Maar het is wel. Wat iets... voor idee bijvoorbeeld had jij, waarvan zeiden dat het je echt veel te vroeg was? We zijn met die plannen over die clubhuizen gaan denken dat je daar kan eten en diners kon houden, et En ik dacht, misschien kan je de kinderen leren koken voordat ze gaan studeren. <lacht> uh, dus toen zeiden ze, Johan, je draait te yo, je gaat weer te ver. En dan moet je even wachten. En, ik zei, nou, het, is ook, het is ook niet bedoeld dat wij het allemaal bedenken. Wij hebben ook heel veel verenigingsbestuurders die zelf ook die maatschappij rondropen. En zeggen, hé, hey, dat is ook wel een serieus plan. Kunnen we daar niets mee gaan doen? Dus het is echt een heen en weer verkeer. Dus ja. Je wordt zelf ook weer gestimuleerd door andere mensen die zeggen... nou, hou, bij mijn club zou dit wel eens kunnen passen. Maar het bruist wel behoorlijk in dat hoofd van jou. Hè? Waar, ja. waar komt die gedrevenheid en die, uh, en die ja. Ja, creativiteit vandaan? Ja, nou ja, die, die, die, die zit er eigenlijk al diep in. En als die aange aangewakkerd kan worden weer door iemand anders... dan ga ik zelf weer meedenken... Dus ik heb altijd een beetje de beweging dat als er nieuwe dingen kunnen zijn, dan wil ik er graag bij betrokken zijn of mee helpen maken. En, uh, en als is maar je bedenkt ook heel veel zelf. Ja, maar het is nou, ook van kijken. Hè? Ik kijk wel veel om me heen. Is, heel veel ja. dingen zie je al gebeuren ergens anders. En dan nou, denk ik, ja, bijvoorbeeld het thema over gezond voedsel is natuurlijk al lang aan de orde. En het is officieel beleid van minister Schippers. Maar ik zie die verenigingen, als we die gaan helpen, best naar een nieuw model komen. En daar wil ik echt gewoon met be bedrijven over praten. En het kijken heb je altijd gedaan? Nee, niet genoeg. Nee, maar de laatste jaren doe ik dat veel beter. Ja, en luisteren heb je ook beter gedaan? Ja, heb ik ook geleerd. Ja. ja, heb ik thuis ook goed geleerd. Maar hoe heb je dat geleerd? <laughs> Nou, gewoon. Uh, uh, ik heb een hele mooie partner die er, mij, er ook met mij rusten aan tafel. Zitten wij soms heel lang met elkaar te praten en te luisteren. En dan zijn ze een hele goede luisteraar en, en kijker. En daar heb ik ook weer veel van geleerd. Dus, maar ook al omdat ze zei, uh, zich zou jij niet mm, beter opletten als andere ja, mensen aan het luisteren. Ja, stel betere vragen misschien. Hm. Dus je, je kan wel een plan hebben, maar kijk eens om je heen of iedereen dat plan ook wel ja. goed vindt. En, dan, en werkt maar, dat? Werkt uitstekend. En, en uh, nog heel even, want dan moet ik naar die... Ja. Nou ja, nee. Ja, nou ja, toch. Want je wil ook nog gaan reizen, schilderen en een thriller schrijven. Ja, maar die thriller, die, uh, daar ga ik aan werken. Ik, als ik over een, uh, een jaar of wat meer, meer tijd ga krijgen. dan wil uh, ik eigenlijk een. Ja, eigenlijk een ja, Thomas Hof schrijft briljante thrillers. En zo'n thriller zou ik ooit willen maken. Infectie en fictie door elkaar heen. En dan eigenlijk een beetje over de macht in de sport. En okay. de titel heb ik al. En mag we die al weten? Ja, die mag je geboeid door de ringen. Dat moet ik even vastleggen nu. Ah, ja. En dat heeft zowel met olympisch. olympisch denken. Het heeft te maken met waar mensen gauw door gebonden worden. En ook zichzelf binden. En dan ga ik drie jaar werken. Dan ga ik ontzettend veel interviews houden. En heel veel dingen bedenken. Want ik vind het wel mooi. Ik ga een keer met Thomas over een keer praten. Hoe doe je zoiets nou? Ja. Want ik kan helemaal niet schrijven. Dus ik moet ook heel veel dingen leren. En dus, uh, maar ik, ik heb er nu al zin in. En schilder ook. Nou, voor de, uh, er is nog een boel te doen in het leven van Johan Wakkie. Uh, en het eerste uur heeft hij geen nergens tijd voor. Want zit hij nog gewoon bij ons in Kaas Tot twee uur dus. We hebben een vraag geformuleerd. En daar kunt u over in gesprek met hem. Hoe belangrijk is sport in uw leven? Het belang hebben we net wel besproken. En uh, ik wil graag weten hoe het in uw leven is. Welke sport doet u of heeft u gedaan? En, en wat heeft die sport u gegeven? Wat, hoe heeft die sport u gevormd? Misschien ook wel. Telefoonnummer is 0800-121-081121. Het mailadres casaluna.ncrv.nl en het twitteren kan naar hekje Casaluna. Dus uh, ja, hoe belangrijk is sport in uw leven. Om twee minuten over een zijn wij bij u terug. En tot die tijd hebben wij Hoorspel de spin. Tot over ruim een kwartier. Met Johan Wakkie. Ik heb de hele wereld onder mijn knop. Maar weet niet eens wie naast me woont.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 Wildwest. Ik vind het een beetje een achenebbisch hoog, hoor. Zou je dan niet eens een verfje tegenaan, gooien? Het is wat het is, Armin. Wat kijk je nou? Hebben we ruzie of zo? Ik heb zorg aan mijn kop, oké? Okay? Wat? Iets met de container? Nee. Iets anders, privé. Privé problemen laat je thuis. Ik werk met veel eisende mensen. Dus hou je kop er een beetje bij, hè? Sherman. Hm? Oké, okay, is goed. De container is binnen. De voorbereidingen voor de grote klapper waren in volle gang. Armin wilde nog één testrun om te zien of de lijn van Sherman echt veilig was. En dan zou het gaan gebeuren. De directie kwam in zicht. Is alles afgehandeld? Papieren en zo? Alles is geregeld. Behalve het geld. Welk geld? Mijn geld. Dit is de tweede testrun en ik heb nog geen cent gekregen. We leven nog. Dat is ook wat waard. Hé, hey, wat kan oh. dan? Wil jij deze neger soms belazen? Oh, wat krijgen we nou, man? Waarom komen onze kleuren opeens in beeld? Omdat deze neger het idee krijgt dat hij in reet wordt geneukt. Wat denk je dat het kost om de container binnen te halen, hè? Huh? Om de papier in orde te maken. Hé, hey, ik heb ook nog geen kloot verdiend. Ik heb ook mijn kosten. Jij? Kosten? Ja, alles wat jij niet betaalt. De aanschaf, de beveiliging... Daar zie ik anders niks van, die hele fucking beveiliging. Zo hoort dat ook. Als de grote lading binnenkomt, dan lopen we binnen. Allebei. Zie dit als een investering. Dit is de laatste keer dat ik een investering doe. De volgende keer. wil ik mijn geld zien. Fantastische avond. Dank je wel voor deze uitnodiging. My pleasure. Al moet ik zeggen dat ik het middendeel wat statisch vond qua acteren. Het gaat om de muziek, jongen. Nou, de strijkers waren in vorm vandaag. Hey, speel je zelf nog eens? Ik heb al jaren geen viool meer aangeraakt. Ah, probeer het weer eens. Hm? Dat is goed voor jou. Hé. Hey. Wat? Kijk nou, Pijper. Hè? Wie zeg je? Pijper. Van het pensioenfonds. Kijk, daar, met die, met die glimmende smoking. Kom. Meneer Pijper, goedenavond. avond. Aha, onze jonge fiscalist. Uh, uh, wat een uitvoering, niet? Ja. Uh, mag ik even voorstellen? Helga was het toch? <laughs> Inderdaad, meneer Pijper, goedenavond. Jullie voeren een volledig egalitair kantoor, krijg ik de indruk. <laughs> ik ken William al zijn hele leven, meneer Pijper. Hoe gaat het eigenlijk op de Zuidas? Zijn de volgende tranches al in ontwikkeling? loopt dus een tierenlier. Maar dat hangen we nog niet aan de grote klok. We zitten nog in het stadium van het verwerven van de grond. Dus je begrijpt Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Uh, mocht u nog een tussenpersoon nodig hebben, ik heb weer ruimte. En... Nou, dat is reuze fideel van je, jongen. Maar ik vrees dat we de operatie wat hebben opgeschaald. Die maanden zorgt voor het vervolg en Overmars zou kunnen gaan Hij Speelt u wel even terug naar Bogarde? Die moet oppassen, want hij komt Samorano aan. Maar die speelt er wel aan uh, Bogarde in blind. Blind. en de richting Blind. Blind aan de rechterkant van het veld. Als AX niet slaagt, met... Ben, heel snel. Waarom moet hij nou zachter? We hebben dienst. Als het nog een verrassing is wat hij met die container gaat doen, hij rijdt van de douane rechtstreeks naar de loods. En van daaruit gaat het spul naar de stage van Armin. En de kook. Mooi doelpunt. Maar helaas. We zelfs niet naar luisteren. Die container is onze verantwoordelijkheid. Straks gebruikt in de andere loods. Of wordt het speel meteen overgeladen. We moeten er bovenop zitten. Tot nu toe ging het altijd hetzelfde. Maar hier is die directie bij betrokken. Uh, jullie moeten me excuseren. Ik zie een oud studiemaatje. Oh. Uh, goed. Goedenavond, madame. voortzetting. voertuig. Volgens mij gaat hij gewoon voetbal kijken. Volgens mij ben je besmet, verklaard, William. Omdat je werkt met Armin Oost. Als je eens wist. Die pijper is net zo'n schurk als Armin. Hij verdient goudgeld door samen te spannen met een paar vastgoedjongens. Wat hij doet is allemaal legaal. Dat kun je van Armin niet zeggen. Legaal? Hij trekt zijn eigen pensioenfonds leeg. Hij en Strijbos gaan er met de spaarcentjes van de hardwerkende Nederlander vandoor. Kom nou, het pensioenfonds controleert dat toch? Smeergeld. Ken je dat woord? Wat? Hij? Ja, hij daar. In die smoking. Hij hangt de charmeur uit, maar het is net zo'n patser als Armin Oost. Nou, daar geloof ik niks van. Armin Oost heeft een jacht. Huh? Een groot, patserig jacht. Mm -hmm. En weet je wat die pijper heeft? Ach, kom, ja. ik zweer het je. Precies hetzelfde, patserige jacht. <hazien> Chef. Wat? Nog niet gaan. Jouw gezicht. Twee keer zo zwaar vandaag. Is er een probleem? En kon je? Waarom heeft iedereen het opeens over problemen vandaag? Misschien voel jij probleem, maar heb je probleem zelf nog niet gezien. Ja, zeg. Minotin probleem. Oké? Okay? ...avond. meneer Hordijk. Is alles in orde? Dat hangt van uw papieren af. Ja. Hier. Ja. Prima de luxe. En hier. De tweede envelop. Ja. En die is ook voor elkaar. U mag hem aanhaken. Ja, dat je. Ja, check. We kunnen. Ronald, even terug op David. Zoekt de ruimte ongetwijfeld hier en dan ligt hij ook bij Boogarden. En het gaat allemaal. Hé, hey, daar komt hij. Ah, Waar rempel? zei ik bos. <laughs> Waarom ik ineens aan Dick Bos moet denken? Iedereen zit voor de buis. Mijn zolen. Kijk eens. Zit er een auto achter? Bij wijze van spreken. We zijn gewoon weer op weg naar de loods. Niks nieuws onder de zon. De zon schijnt niet. Jezus, dat is een zegswijze. Het is nacht. Maar waarom heeft dat busje dan geen licht aan? Wat een sukkel. Levensgevaarlijk. Noteer het kenteken maar. Wat? 04-FG88. 04-FG88. Het is de nachtmerrie van elke politieman. Voor je ogen de ergste dingen zien gebeuren... die je onmogelijk had kunnen incalculeren. Maar waar je toch, hoe je het ook wendt of keert... verantwoordelijk voor bent. Dat is de gele ontdekking. Ook hier rijden domme mensen op de weg. Kijk daar, zonder licht. Nee, in Polen rijden veel mensen zonder licht, maar hier... Sorry, nou, Jacek, ik heb even geen zinnige Oh hoer. Marvin Gay, is goed voor jouw zin. Verdomme, wat doet die gek? Shit. Ze zijn ze op de busjes die gesneden. hem! kijk, oh. die hey. bus zit vol kerels. Ja, ja, ja. Cor, wat gebeurt er Hé! Hey, vuurwapen. Kijk nou. Ik zie een vuurwapen. Opere oh, faal, Hou vuil! Hou je deur op, de op de oh, je de slot. Kom op. rijden! rijden, rijden. Oh, oh, je moet daar, rijd om busje heen. Huh? Kom op, rijd eromheen. Ik, ik moet achteruit! Kom op, kom op. Wat ben je van plan? Ze proberen onze container te jatten. Hey. God. Blijf hier gek. Kort, kort. Het is wild west daar. We hebben geen bekker. Laat me gaan. In de auto jij. Daar komen er nog meer aan. Jezus. Je Shit. Jongen. Dat zijn de mensen van Armin. Kankerijen. Rijden, jasje, Kom op, rijden! Dat kan niet! dat schieten zijn mij dood! je klootzakken! Oh, ah, hier, klootzakken! Hey, wat, wat ga je doen? Hier naar buiten? Ik kon je met z'n Abine, binnen! Wegwezen hier! Zullen er ook een zwijt horen over die kut, Hugo! Wegwezen! Godverdomme, schiet ze kapot aan die Hugo's! Armen. Ze staan elkaar daar gewoon af te knallen. In het hoofdbureau. Er wordt melding gemaakt van schoten bij het douaneterrein. Zijn er autos ter plaatse? Ja. Nou, wat doen we? Ik herhaal zijn er autos ter plaatse. Niks. Niks? Laat die porto liggen. Niet melden. Niet melden? Ja, als we dit melden, komt het korps van Amsterdam achter dit transport. Dan zijn we alles kwijt, dan kunnen we de directie wel vergeten. Wat is gebeurd? Ik heb mijn dag niet. Echt niet. Ben je gek? Wil je dood? Nou, waarom ook niet? Matko boska, sjeen. Matko boska. Zag je dat? Zag je dat? Is er iemand blijven liggen? Ik geloof het niet. Die bij dat busje, die... Die hadden zeker één gewonden. Die, die gooiden ze achterin. Heb je het kenteken van de busje? Ja. 04-FG-88. Oh, ze hebben we geraakt? Blijf zitten. We moeten weg hier. Dat, dat kan toch niet? Ze, ze stonden daar met automatische wapens om elkaar te schieten. Mitten op de weg. Kom op, we moeten weg. Die Amsterdammers moeten ons hier niet zien. Nee, nee, waar gaan we dan naartoe? De loods. En de omweg. En Cor? Ja? We zijn hier nooit geweest. U hoorde onder meer...